7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Eurolanden kloppen bij IMF aan voor steun. S&P verlaagt kredietstatus Rabobank. En Bakbo aangekomen voor rechtszaak internationaal strafhof Den Haag.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 In de reactie schrijft de Rabobank dat ze nog steeds de hoogst gewaardeerde private bank ter wereld is. De bank vindt dat Standard Poors haar heeft beoordeeld als stabiel en kredietwaardig. Nou, het minister Hogevorst van Financiën is ervan overtuigd dat ook zijn partij, de VVD, iets aan de hypotheekrenteaftrek gaat doen. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. Een termijn waarop dat gebeurt kon hij niet noemen, maar dat het gaat gebeuren is voor Hogevorst zeker. Tot nu toe mag er van de VVD niet aan de hypotheekrenteaftrek worden getornd. Ingrijpen is volgens Hogevors nodig, omdat banken en politici in het verleden iedereen hebben aangemoedigd om te grote schulden aan te gaan. En het toezicht daarop deugde niet. Nou, het minister vindt verder dat de euro is mislukt. Achteraf vindt hij dat de munt beter niet had kunnen worden ingevoerd. Als we van tevoren hadden geweten van de enorme problemen die we nu hebben... dan denk ik niet dat iemand bij zijn volle verstand eraan was begonnen, zegt hij. Hoge Vorst werd gisteren verhoord door de enquêtecommissie De Wit. Ex-president Bakbo van die Voorkust is vannacht met het vliegtuig aangekomen in Rotterdam. Hij werd daarna overgedragen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Bakbo moet terechtstaan voor zijn rol in de gewelddadigheden na de presidentsverkiezingen in Ivoorkust eind vorig jaar. Hij verloor die verkiezingen, maar weigerde op te stappen. Bij het geweld dat uitbrak kwamen zeker 3000 mensen om. Bakbo werd in april door militairen opgepakt. In Groot-Brittannië is een 24-uur-staking van ambtenaren begonnen. Naar verwachting leggen vandaag 2 miljoen mensen het werk neer uit protest tegen de pensioenhervormingen. De bonden zeggen dat werknemers meer gaan betalen en langer gaan werken voor hun pensioen. Er is maandenlang onderhandeld, maar dat heeft niks opgeleverd. Onder meer personeel van scholen, ziekenhuizen en douanebeambten staakt vandaag. Op zeker duizend plaatsen worden acties verwacht. Op Britse vliegvelden en in de havens wordt rekening gehouden met een chaos. De ontmoeting in Washington van premier Rutte met president Obama... is volgens de Nederlandse premier prettig verlopen. De twee spraken over allerlei onderwerpen, zoals de schuldencrisis... de problemen rond de euro, de situatie in het Midden-Oosten... en de komende NAVO-top in Chicago. Obama had een half uur uitgetrokken voor het bezoek. Het duurde uiteindelijk bijna een uur. De Amerikaanse president gaf aan dat hij ook graag een keer naar Nederland zou komen. Ik heb gehoord dat het een mooi land is met aardige mensen, zei Obama. Minister Van Bijsterveld wil ouders meer bij het onderwijs betrekken. Ze wil dat er dwingende afspraken tussen ouders en scholen worden gemaakt. De minister gaat volgend jaar scholen langs om daarover te spreken met ouders en leerkrachten. Verder wil ze de sociale media gebruiken om met ouders te praten over onderwijs en opvoeding. En eind volgend jaar komt er een conferentie over de betrokkenheid van ouders. Van wel benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een goede ontwikkeling van de leerlingen op school niet alleen bij de school ligt. Volgens haar hebben ouders ook een belangrijke taak, om het gezag van leraren te ondersteunen. Dat gaat volgens haar verder dan voorleesvader of luizenmoeder zijn. In Den Helder zijn vannacht zeven woningen ontruimd vanwege een uitslaande brand. Het vuur ontstond in een van de rijtjeshuizen en sloeg over naar de woningen naast. Ook een hotel werd tijdelijk ontruimd. De bewoners van drie huizen kunnen nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand in Den Helder is nog niet bekend. Dan het weer nog. Vandaag vrij veel zon. Alleen in de kustprovincies vanmiddag een enkele bui. Het wordt 8 graden in het oosten tot 11 graden aan zee. Morgen bewolkt, van tijd tot tijd regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 10. AMWB verkeersinformatie. Tot nu toe alleen maar korte files met niet al te veel vertraging. Weinig bijzonderheden. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn loopt het wel vast... tussen Markelo en Lochem over 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. Ten noorden van Tilburg op de N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg. Daar is de weg dicht tussen Loon op Zand en Tilburg-Noord. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen.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 Voor als u achter uw computer zit en niet meer achter het stuur. Alertopweg.nl, Een initiatief van Volkswagen. Time to Yacht 4. Waarom het nu Time to Yacht is? Neem onze smart concepts, zoals Best in Finance. Gericht op verbetering van al uw financiële processen. Onze 400 financials doen iets liever. En zijn ze klaar, dan zijn ze weg. Niet met een gouden of een zilveren, maar met een gewone handdruk. Logisch dus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 Kijk dan op robeco.nl/slash smartpension. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oostert. Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het komend uur in de uitzending, de ex-president van Ivorkus, Lauren Pakbo, zit inmiddels vast in de gevangenis in Scheveningen. Hij kwam gisteravond aan in Nederland en moet zich verantwoorden... voor gewelddadigheden na de presidentsverkiezingen, eind vorig jaar. Hoort u zo dadelijk meer over? Eerst de redding van de euro. Is dat nog mogelijk? Jawel, maar dan moet dat noodfonds wel eerst flink groter worden. Maand geleden, nog geen maand geleden eigenlijk, spraken de regeringsleiders af... dat dat noodfonds vier à vijf maal zo groot zou moeten worden. Duizend miljard euro zou beschikbaar moeten zijn... om bijvoorbeeld een land als Italië overeind te kunnen houden. Maar nu blijkt dat het Europese noodfonds nooit in staat zou kunnen zijn... om landen als Italië te redden. En dus moesten de ministers van Financiën van de Eurolanden... en het, het Internationaal Monetair Fonds gaan vragen om financiële steun. Na afloop van de vergadering van de ministers in Brussel... wil de minister De Jager zelfs geen enkel getal meer noemen over het noodfonds. Nou, daar hebben we geen specifiek bedrag vandaag over genoemd. Ieder, bij ieder bedrag wat je dan weer noemt, dan wordt dan later weer gezegd... ja, dat is toch weer niet goed. Valt weer tegen? Het valt, ja, of, of eerst valt het heel erg mee en dan valt het een paar maanden later tegen. Dus zou het vier à vijf keer groter worden? Daar was men het over eens bij de vorige top. Zo ongeveer, inderdaad, uh, alles bij elkaar. En dat is ook de reden dat we verschillende opties op tafel hebben liggen. Dat En dat via het noodfonds privaat geldt dat het totaalpakket wat groter wordt... Uh, dat we ook andere landen erbij betrekken, buiten de eurozone. En dat we het IMF erbij betrekken. Want het noodfonds alleen gaat dat niet redden, de bedoelde 1 biljoen euro. Nou, dat, dat, nogmaals, het bedrag, dat specifieke bedrag neem ik niet over. Maar inderdaad, die, die, die, die, die, toch dat veel grotere noodfonds, wat de bedoeling was... dat gaat waarschijnlijk niet alleen van het EFSF, dus het Europese noodfonds komen.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 Nou, dat is niet aan mij om te zeggen, dat is allereerst natuurlijk aan Italië zelf om uh, te analyseren en Italië heeft geen aanvraag gedaan voor het noodfonds, maar belangrijk is voor al die landen, of je nou een aanvraag doet voor het noodfonds of niet, dat je niet schroomt en ook niet wacht met het op orde brengen van het huishoudboekje en het hervormen van de economie.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 Ja, dat, dat zijn inderdaad pessimisten. Uh, daar behoor ik absoluut niet tot die categorie. Uh, de wil, de ferme wil van alle eurolanden om uh, die euro overeind te houden, die is er. Die wordt ook omgezet in daden. Het is, blijft niet bij woorden, maar ook in omgezet in daden. En zeker nu de urgentie bij die Zuid-Europese landen ook echt er nu is, uh, ingesleten zou je kunnen zeggen, om daadwerkelijk werkelijk op zaken te stellen, heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Dank u wel. Minister, de Jager van Financiën na afloop van de bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Correspondent Chris Ostendorf sprak hem. We spreken erover door met financieel topman van de Rabobank Bert Brugink. En dan hebben we het natuurlijk ook over het afwaarderen van diezelfde Rabobank. Ja, en premier Rutte heeft er ook over gepraat met president Obama. Hij laat maar weinig los trouwens over zijn gesprek gisteren in Washington met de president. Over de crisis in de eurozone. Er zijn verschillen van mening, zoveel is duidelijk. Ook zijn er verschillen van opvatting over hoe vrij de handel moet zijn tussen Amerika en Europa. Maar belangrijker nog vinden de twee leiders de solide relatie tussen Nederland en de VS. Tenminste, dat wilden ze gisteren uitstralen in die Oval Office. Correspondent Wessel de Jong die was daarbij. We wandelen nu het terrein van het Witte Huis binnen, langs de Witte Kolommen. All right, just a second. For those of you who don't do this every day. Um, so we're going to go in. Instructies voor degenen die dit niet elke dag doen. Also, make sure there's a lot of old equipment in there. We just have to be respectful. We can take our time, we we'll have time to set up in there. We don't have to rush in. Let op de meubels, ze zijn een beetje oud. En geen haast, alsjeblieft. Um, do we have a Dutch TV? De Dutch radio ook. Dus je kunt op een van de om. Het is niet goed audio, maar. Het but... is goed als audio is. As Begrepen dat ik langs een sofa moet kruipen waar dan de geluidsmensen kunnen gaan zitten. Ah, de heren zitten er al. Uh, we no uh, hebben uh, geen grotere bondgenoot dan Nederland. Een land dat toch altijd probeert mee te vechten met de grote jongens, zegt een genereuze Obama. Het zegt toch veel dat het ondanks alle economische problemen van dit moment allereerst over de Nederlandse rol in de NAVO gaat. Blijft toch kennelijk het belangrijkste punt voor de Amerikanen. Minister Rutte has been a strong supporter of NATO as was predecessor and we've been able to work together on a whole host of issues. they've made Afghanistan. Met Rutte kunnen we goed samenwerken op het gebied van veiligheidsbeleid, net als met zijn voorgangers. Ze hebben geweldige bijdragen geleverd in Afghanistan. In Despite the fact that uh, the Netherlands doesn't have a huge population, uh, they are one of our most important trading partners. Uh, the... Nederlanders zijn misschien niet met velen. Ze zijn wel een van onze belangrijkste handelspartners. On that score, obviously we're both concerned about uh, the situation in the eurozone, uh, in which the Netherlands has uh, a very significant voice. Uh, and I'm gonna be interested in hearing horen uh, from Mark. His views in terms of how this issue gets Beiden zijn we natuurlijk zeer bezorgd over wat er gebeurt in de eurozone... waarin Nederland een belangrijke stem heeft. Ik hoor graag van Mark hoe hij de problemen wil oplossen. Inmiddels klinkt de stem van Obama niet meer als loftrompet. Ze praten vervolgens 50 minuten, Obama en Rutte. En dat is langer dan gepland. De sfeer van het gesprek, hoe was het? Goed. Uh, allebei natuurlijk zeer uh, bezig met de, de problemen die spelen. Uh, dus uh, de eurocrisis, maar ook de kansen die er liggen op het terrein van meer economische samenwerking. Uh, het feit dat er 625.000 banen hier al gecreëerd zijn door Nederlandse investeringen. Over die handelsrelatie gesproken, u zegt er zijn issues, er zijn problemen. U wilt een ronde tafelconferentie. Waarvoor? Wat moet er, wat moet er gebeuren? Ja, wat er niet goed loopt is bijvoorbeeld het feit dat men hier ja. eh, op het gebied van staaldumping... allerlei, althans vermeende staaldumping allerlei eh, regels aan het instellen is die eh, ons in de weg zitten. Waar ons hoogovers last van heeft? Ja, nou ja onze, überhaupt onze staalsector dat gaat breder dan alleen Er en ook Europese bedrijven last van kunnen krijgen. En, een zorg in Europa voor een zekere neiging in dit deel van de wereld... voor meer tariefmuren waar wij tegen zijn. Ons bedrijfsleven is natuurlijk... Zeer gebaat weet voor het bestaan van die euro. Als je de Amerikaanse pers leest en ook de politici hoort, die hebben zo'n beetje die euro begraven al. Hoe, hoe, hoe leeft dat bij Obama? Nou, niet begraven, maar hij maakt zich zorgen. Uh, en hij voelt de urgentie. En die urgentie voel ik ook. Dus daar... Hoe maakt hij die duidelijk? Nou, Doet het uitspreken dat hij, dat hij die urgentie voelt en zegt: van uh, ja, let, let er nou op dat we dit, dat dit snel. He, ook ook het, lene, het Nederland aanspreekt op ons leiderschap om dat zo goed mogelijk uh, rol te spelen. Ik heb hem verteld wat we aan het doen zijn. En dat we zeer met concrete voorstellen, zeer nauw betrokken zijn in dat hele debat. Uh, Komt hij ja. met concrete adviezen? Ja, ik, dat, dat vind ik dan wat te ver gaan in, in de vertrouwelijkheid van het gesprek. Tegenbezoek, zit dat erin? Ja, dat zit erin. Uh, daar is hij heel positief over. Uh, ik denk niet voor zijn herverkiezing, want zijn aandacht zal de komende tijd vooral verschuiven naar die verkiezingscampagne. Dus hij moet nu. Moet er moeten nu twee dingen gebeuren. Hij moet eerst zorgen dat hij wordt herverkozen. En eh, daarna gaan we de agenda pakken. André Kuipers gaat volgende maand de ruimte in. Nog maar drie weken ongeveer. En we volgen hem bij zijn voorbereidingen. Straks een reportage. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Dag. Er staan elf files nu. Um, ja, meestal geven ze niet al te veel vertraging. Zijn ze niet langer dan een kilometer of drie. En weinig bijzonderheden ook tot nu toe. Um, in de vroege ochtend is er wel een ongeluk gebeurd op de N261... vanuit uh, Waalwijk naar Tilburg. Tussen Loon op Zand en Tilburg-Noord is de weg afgesloten. Het komt door een gekantelde vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7. We gaan weer even naar Joris van der Kerkhof. En die heeft vanochtend weer eens iedereen wakker gemaakt. Hoeft niet, Joris? Ja, Anthony is wakker. En die wordt nu net door de directeur van de school waar hij op zit... gevraagd, hoe laat lag je er nou gisteren in? En toen zei hij, kwart over acht. Maar toen keken we nog eens goed naar zijn oogjes. En toen bedacht hij zelf ook nog, nee, het is kwart over tien. Kwart over tien geweest. Uh, dat hij uh, in, in, uh, in bed ging liggen. Nou ja, en dan om kwart voor zeven wakker gemaakt worden. Hij gaat zo naar school. Eerste van de, uh, de eerste klas van de VMBO, uh, scholengemeenschap Melancton in, in, in Rotterdam. Uh, vandaag gaat het... Niet zozeer met Anthony, maar met uh, zijn moeder en met de directeur van zijn school over ouderparticipatie. Omdat het straks ook uh, in de Tweede Kamer over ouderparticipatie gaat. En in het Radio 1-journaal, omdat de minister langskomt, uh, de minister van ouderparticipatie. Anthony, nou gaf jij net een briefje, hè? Ja. Dit briefje gaf je aan je moeder. Ja. Hoe lang heeft dat in jouw uh, tas gezeten? Nee, dat heeft in mijn zak gezeten. Hoe lang? Wanneer heb je het gekregen van school? Gisteren. Gisteren pas? Ja. Zeker weten? Ja. Niet vrijdag? Nee. Oké, okay, Want het is voor een afspraak voor vandaag op school. Ja, die heb ik gisteren gekregen. Okay. Gelooft u het? Dat weet ik niet. Ja. <laughs> Mag ik dan de docent vragen? Ja, ik had kan... zelf zo vorige week was ik al van op de hoogte dat deze week ouder, uh, ouder, ouder uh, avond was. Dus uh, dan krijgen ze meestal uh, een dag van tevoren of twee dagen van tevoren wel van oké, okay, even ter herinnering, maar. Dat is uh, volgens mij bij alle scholen wel, uh, wel zo. Ja, ouderparticipatie, de ouders erbij betrekken bij de opvoeding... en bij het leren van de kinderen. Uh, u zei net ook, uh, als directeur van de school... Uh, en misschien als ouder ook wel... wij zijn er al jaren mee bezig en fijn dat de minister het nu ook hardop zegt... en schrijft in de brief die, uh, die ze aan de Tweede Kamer stuurt... en die hier ook op tafel uh, ligt. Want u merkt hoe belangrijk het is... Ja, ouders zijn natuurlijk een hele belangrijke partij. Uh, zij voeden hun kinderen op uh, en we willen ook heel graag uh, dat ze betrokken zijn bij het onderwijs dat wij geven. Dus dan vinden we het ook heel fijn als ouders naar school willen komen en met ons daarover willen spreken. En dan kunnen wij uh, aan de ouders dingen vertellen over uh, hoe ze het uh, goed zouden kunnen doen volgens ons. En als er wat is, dan willen we ook heel graag... dat de ouders achter ons staan... en samen met ons probleem van hun kind oplossen. Het briefje waar we het net over hadden... Dat, dat is, ik probeerde daarmee aan te geven, het kwam er geloof ik niet helemaal uit... maar uh, hoe, hoe moeizaam het soms kan zijn, het contact uh, met, met de ouders... je geeft een briefje mee... Kind laat het in zijn rugzak zitten. en je komt een dag later erachter dat je gisteren een afspraak had. Ja, die briefjes, dat is. Dit was een briefje voor de bevestiging. hoe laat dan de ouder op de ouderavond moet zijn. Dat komt altijd kort van tevoren, want daar is dan een roostertje voor gemaakt. Dus de aankondiging is eerder geweest. Maar het is altijd moeizaam met kinderen. om een briefje vanuit de tas. dan ook thuis terecht te laten komen. En daarom willen we ook dat ouders altijd vragen: hoe was het op school? Is er nog iets leuks gebeurd? Heb je nog een briefje bij je? Oh, dat mag niet van de minister. Hè? Is er nog iets leuks gebeurd? Je moet vragen, zei ze een paar maanden geleden... wat heb je geleerd vandaag? Ja, dat, dat, is, dat is ook heel erg belangrijk. Maar ik weet ook dat onze minister. Dat... Sorry trouwens, wat ik deed. Ik deed er met mijn vinger zo bij en ik ging een beetje zo streng doen. En ik sta heel braaf als directeur met mijn handen op mijn rug. Omdat ik dat wil voorkomen. En ik, ga niet meer... ik weet dat onze minister een heel vrolijk mens is. En die ook heel graag wil dat wij in de school het goed en, en fijn hebben met de kinderen. Dat we ze heel veel leren. Want ze moeten beter presteren nog dan ze al deden. Dat vinden we ook heel belangrijk. Maar school mag ook leuk zijn. Kinderen moeten met plezier naar ons toe willen komen. En ouders natuurlijk ook. Ja. nou dan gaan we met plezier, uh, gaat u gewoon mee. <laughs> en met Anthony uh, naar uw school uh, toe. Dan zijn we ook veel te vroeg, want het begint pas om half negen. Maar we zijn er even voor acht uur. Kijk eens aan. En over een uurtje, meer dan een uur, hebben wij de minister hè, in de uitzending. Een half uur lang. En dan kunt u ook nog steeds vragen uh, aanstellen. Via Twitter bijvoorbeeld, NOS Radio 1. Of via Nos.nl. Staatssecretaris Steven van Justitie wil auteursrechten beter beschermen. Hij wil daarvoor een verbod op het downloaden van films en muziek. Er wordt straks over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Nu lijkt een meerderheid van Partij van de Arbeid, D66, SP, GroenLinks en PVV... tegen zo'n downloadverbod. Daar gaan we over praten en met Wouter Rutte van de NVPI. Dat is de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u zelf voor een strikt downloadverbod voor iedereen? Uh, we moeten even heel duidelijk maken: het gaat om een downloadverbod voor uh, illegaal aanbod. We willen ja. natuurlijk wel graag het, uh, het downloaden van legaal aanbod bevorderen. En daarom uh, is dit. Dat kan ik me voorstellen, ja. En daarom, en daarom zijn we hier ook voor. Uh, en dat is niet om consumenten te plagen. Uh, verre van. En dat is ook wat Teven helemaal niet beoogd. Maar het gaat erom dat als je het uh, illegale aanbod goed de pas wil kunnen afsnijden. die illegale concurrentie uit de markt wil halen. dan uh, is het nu nog zo dat downloaden van dat materiaal, dat mag. Dus de rechter zegt uh, heel eenvoudig... op het moment dat je voor het illegale aanbod komt van... ja, maar goed, die aanbieder die voorziet in een legale vraag... dus wie ben ik om dat legale aanbod te verbieden. Ja, u... en, daarom, en daarom is dit nodig. En dat heeft de Evo ook ja. heel omstandig uitgelegd. Maar u geeft het al aan, het is niet bedoeld om te pesten. Toch is die meerderheid van de Kamer daar wel bang voor. Dat de gewone individuele internetbenutter... die af en toe iets downloadt wat misschien niet mag... daarvan de ah. dupe wordt. Ja, daar zit een, een hele sentimentele druk achter die te maken heeft met, uh, met de vrijheid op internet. Dat is een groot goed, we hebben allemaal vrijheid, we hebben ook vrijheid op straat en daar mag ook niet alles. Um, en Teven heeft uh, Gode dank nog uh, drie uur de tijd vandaag, omdat uh, hij allemaal daar allemaal uh, mee beoogt. En ook de waarborgen die hij daaromheen heeft uh, of wil treffen, die zijn er voldoende om uh, die individuele consumenten te beschermen om die uh, nog eens duidelijk te maken aan de Kamerleden. Ja, uh, nou ja hij, hij kan dat natuurlijk één keer uitleggen, twee keer, misschien ook wel drie keer. Maar als de Kamermeerderheid niet overtuigd is van die garanties... dan houdt het toch op, dan is het toch wishful thinking van uw kant... Dat, dat dat misschien dat toch geval, nog doorgaat. In geval houdt het op en dan is de kans heel groot... dat uiteindelijk precies gaat gebeuren wat men niet wil. Namelijk? Want de, de rechter in, uh, in de zaak in, uh, rond de Pirate Bay... Het afsluiten van uh, een buitenlandse illegale aanbieder. Die heeft gewoon doodluik gezegd tegen de rechthebbenden. Toen die aankwamen, wij willen graag dat u de party blokkeert. Toen ja. zei de rechter, nou daar ben ik helemaal niet van plan. U gaat maar achter die consumenten aan. Dus wij willen die dat aanbod af kunnen sluiten. Daar heb je dat downloadverbod voor nodig. En dan moet je die consumenten, kun je daarmee ontzien. Dat gaat even nog een keer uitleggen vandaag. Ja. Lukt, dat, lukt dat niet, dan zit er heel, is de kans heel groot dat er niks anders mogelijk is dan achter individuele uploaders aangaan... om uiteindelijk dat aanbod de pas te kunnen afzetten. Oké, okay, dus u, doet het eigenlijk, u bent eigenlijk voor vanwege de gebruiker? Uiteindelijk zijn we allemaal voor vanwege de gebruiker... want we willen hetzelfde wat de consument wil. En dat is namelijk veel muziek, film en games op het internet. Hm. Heeft het ook geen stimulerende werking, ook die, die illegale zaken? Want het, het maakt natuurlijk ook mensen ermee bekend... waardoor ze vervolgens misschien overgaan tot een legale aankoop of download. Daar is ook recent nog onderzoek naar gedaan. Er zijn een, een, een heleboel in de afgelopen tien jaar, maar het meest recente onderzoek toont weer eens aan dat uh, ja, er is een, uh, een positief effect, maar dat is uh, vele malen kleiner dan het negatieve effect, dus dat is, uh, dat is jammer, het schade effect is groter, en dat is vooral allemaal als het gaat om, uh, om muziek, bij film is dat veel minder, want daar is eigenlijk meteen uh, substitutie ja. aan de gang. Iemand uh, gaat natuurlijk niet eerst film kijken om te nee. zeggen van nou, ik ga, wat leuk, ik ga hem nog een keertje kijken. Goed. Meneer Rutte van de brancheorganisatie van Entertainment Industrie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Heel graag gedaan. En het debat is dus later vandaag in de Tweede Kamer. Nog drie weken tot de lancering. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Op 21 december is de lancering van de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers... vanaf de Russische raketlanceerbasis Baikonur. Het Radio 1-journaal telt af. Fantastisch moment moet zeggen. Verslaggever Mark Hamer in de voetsporen van André Kuipers. En vandaag de eerste aflevering in de countdown tot de lancering. Even voor alle duidelijkheid, 21 december is de lancering. Ik ga verslag ervan doen voor Radio 1. En tot die tijd ja, stort ik me eigenlijk in het leven van André Kuipers. Wie is André Kuipers nou eigenlijk? Voor de eerste aflevering ben ik in Space Expo. Dat is het ruimtevaartmuseum hier in Noordwijk. Ik ben hier met Hans van der Landen en wij kijken nu naar een vitrine... met daarin het pak van André Kuipers, zijn eerste vlucht. Ja, dit is het uh, zogenaamde Sokolpak. Uh, het is een drukpak... En uh, in geval van uh, drukverlies kan je dus vijf uur overleven in dit pak. André Kuipers, ben zijn geschiedenis een beetje ingedoken. Hij uh, komt uit 1958, 53 jaar oud dus. Maar hij is oorspronkelijk arts. Waar waarom is hij uh, arts geworden? Nou, uh, André Kuipers die, uh, is al heel vroeg... Uh, ...gegrepen door de ruimtevaart. Ik kan me voorstellen, dan, dan doe je een opleiding voor piloot of iets dergelijks. Nou, hij was al heel snel erachter gekomen... ...dat uh, astronauten last hadden van de ruimtelijke desoriëntatie. Dus uh, tijdens de studie aan uh, de VU in Amsterdam... ...is hij uh, onderzoek gaan doen naar desoriëntatie. Ook tijdens de diensttijd heeft hij dat uh, gedaan. En uh, dat uh, soort onderzoek heeft hij dus heel, uh, voortgezet hier in Noordwijk bij Eze En Zo, via, dus via het arts zijn... Is hij toch in een ruimtevaartprogramma terechtgekomen? Ja, en een gewone advertentie. Gewoon schrijven op een advertentie een oproep uh, om astronaut te worden. En uh, daar is hij doorheen gerold. Uh, dan zien we nog meer dingen om ons heen. Van die vlucht uit 2004. Maar André Kuipers zou aanvankelijk eerder. De ruimte ingaan? Ja, het was bedoeld dat hij in 2003 al een ruimtevlucht zou maken met de Amerikaanse space shuttle. En uh, die mensen hebben hier ook uh, getraind in uh, Noordwijk. Hij had ook een experiment uh, wat ze zouden uitvoeren. En uh, André die, uh, was eigenlijk heel erg trots dat hij dat zelf zou gaan doen in de ruimte. Waar het niet dat Israël een uh, astronaut op die vlucht heeft neergezet. En uh, ja, toen moesten André uh, Kuipers op de grond blijven. Maar uh, achteraf gezien... Gelukkig voor hem. Ja, want uh, helaas zijn deze astronauten van ongeluk met de Columbia ongeluk. En uh, ja, André uh, die heeft dus zeer gemengde gevoelens over deze vlucht. Ik bereid me voor op die lancering van 21 december. Uh, jullie hier ook? Ja, we hebben een speciale tentoonstelling over de vlucht van uh, André Kuipers. Uh, waarin uh, de experimenten worden uitgelegd. Die tentoonstelling is nog niet, maar jullie hebben hier achter een archief liggen van hem. Ja, in de opslag hebben we wat dozen liggen die hij zelf heeft gebracht... met allemaal spullen van hem en uh, die te maken hebben met zijn ruimtevlucht. Nou, laten we even die kant oplopen. Verslaggever Mark Hamer in het Space Expo in Noordwijk. En dan komen we in het gedeelte van de opslag. We gaan de deur door, klein hokje. Er zit hier, deur open. En hier is het archief. Overal waar je kijkt... Er staan dingen rond space. En hier staat een plastic box. Ja. Wat zie ik hier nou zeg? Ach oh god. Ja, dat is leuk hè? <laughs> een baboschka. Uh, ja, precies. En, uh... Dat is zo'n houten poppetje. Ja. En de eerste is André Kuibers. Ja, die staat er geschilderd yes, En zijn ze... that... collega-astronauten. Ja. Waar de mediatie in 2004 oh, ja, omhoog ging. Ja, en die komt hier nou. straks. Want wanneer beginnen jullie met de tentoonstelling? De, nou, de tentoonstelling uh, zijn we heel druk mee bezig. En uh, ja, die zal pas de 21 ook uh, staan. En dan wordt die dus ook uh, hier geopend. Straks praten we in de Radio 1 Journaal verder over wie is André Kuipers. Ja, en wij, wij gaan gewoon nog even die box even, even kijken of we nog leuk, wat, wat kleine dingen vinden. Ja, ja zijn handschoenen. Oh. Het Radio 1 Journaal telt af. Nog drie weken tot de lancering. Zo dadelijk, na het journaal van half acht gaan wij praten met de financieel topman van de Rabobank, Bert Bruging. Want het is gebeurd: de Rabobank is een triple E-status kwijt. Zo dadelijk meer. De Peugeot 107 e met Airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 6000 euro. Hé, hey? 6000 euro? Wat krijgen we nu? 6400.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 Eurolanden vragen steun van het IMF en ontmoeting Rutte en Obama goed verlopen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De minister van Financiën van de Eurolanden vraagt het Internationaal Monetair Fonds om financiële steun. Dat hebben de ministers afgesproken tijdens overleg in Brussel. De voorzitter van de Eurolanden, Jean-Claude Juncker. We hebben ook to om snel an increase van de resources van het IMF door bilaterale loans... Met het extra geld van het IMF kan het Europese noodfonds worden vergroot, zodat eurolanden met schulden beter kunnen worden geholpen. En de ministers zijn ook akkoord gegaan met het geven van de al eerder afgesproken noodlening van 8 miljard aan Griekenland. De Britse premier Cameron heeft Iran gewaarschuwd na de bestorming van de Britse ambassade in Teheran. Dat kan ernstige gevolgen hebben, zei Cameron. De Britse regering bereidt zich nog op strafmaatregelen tegen Iran, zegt minister Heek van Buitenlandse Zaken. We have made clear to the Iranian government that they must take immediate steps to ensure the safety of UK personnel, to ensure that property taken from the embassy compounds is returned, and to secure the compounds with immediate effect. Ook minister Rosenthal heeft de bestorming scherp veroordeeld. Rosenthal is samen met premier Rutte in Washington... waar ze een bezoek brachten aan president Obama. En die ontmoeting is volgens premier Rutte prettig verlopen. Ze bespraken onder andere de eurocrisis. Obama zei dat ze zich allebei zorgen maken over de situatie in de eurozone. over de situatie in de eurozone in which the Netherlands has a very significant voice uh Mark we have a very deep interest here in the United States in making sure Obama had een half uur op de agenda staan voor het bezoek duurde uiteindelijk bijna een uur de Amerikaanse president gaf aan dat hij ook graag een keer naar Nederland zou komen. Ik heb gehoord dat het een mooi land is met aardige mensen, zei Obama. oud minister Hogevorst van Financiën is ervan overtuigd dat ook zijn partij, de VVD, iets gaat doen aan de hypotheekrenteaftrek. Dat zei hij gisteravond bij Paul Witteman. Ik ben ervan overtuigd dat dat gebeurt. Ja, wanneer? Dat gaat gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren, maar ja? wanneer? De weet, dat weet dus niet, dat ontkom man. je dus niet aan. Ja. Op afzienbaar dus termijn? Nee. Nee. Dat ja. weet ik niet, maar dat gaat een keer gebeuren. Hogevorst vindt ook dat de euro is mislukt. Achteraf vindt hij dat de munt beter niet had kunnen worden ingevoerd. Hogevorst werd gisteren verhoord door de enquêtecommissie De Wit. Minister Van Bijsterveld wil ouders meer bij het onderwijs betrekken. Ze wil dat er bindende afspraken tussen ouders en scholen worden gemaakt. De minister gaat volgend jaar de scholen langs... om daarover te spreken met ouders en leerkrachten. Een toer door het land om dit thema echt op de agenda te zetten. Maar ik wilde mijn persoonlijke energie insteken... omdat ik erg geloof in de kracht van betrokken ouders op de school. De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is cruciaal. Goed onderwijs begint eigenlijk gewoon thuis. Volgens haar hebben ouders ook een belangrijke taak om het gezag van leraren te ondersteunen. Dat gaat volgens Van Beijsterveld verder dan voorleesvader of luizenmoeder zijn. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De meteorologische herfst loopt vandaag ten einde. En die herfst verliep zeer zonnig, droog en warm. Sinds 1906, toen de neerslagmetingen begonnen, is er in november niet zo weinig neerslag gevallen. Maar met de start van december slaat het weer morgen volledig om, want dagelijks wordt een flinke portie regen en wind verwacht. De winter laat zich voorlopig nog niet zien. Vandaag is er flink wat ruimte voor de zon, maar in de kustprovincies is vanmiddag al kans op een enkele bui. En het wordt 8 graden in het oosten tot zo'n 11 graden aan zee. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind, met de meeste wind in het waddengebied en de minste in Limburg. Morgen is het dan bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten gebieden met regen over het land. En naast veel regen staat er ook een stevige zuidwestenwind. Met maxima rond de 10 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Want normaal moeten we het begin december doen met een graad of 7. Na morgen blijft het sterk wisselvallig met veel regen en ook veel wind. AMB verkeersinformatie 17 files nu op de meeste plekken. Een normale spits. Wel loopt het compleet vast op de A28... vanuit Zwolle naar Utrecht. Er zijn een tweetal aanrijdingen gebeurd. Het is normaal gesproken al erg druk op die A28 naar Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Den Dolder... langzaam rijden over 16 kilometer. Tussen Soesterberg en Den Dolder is de linkerrijstrook dicht. Ook een ongeluk op de N59 vanuit Rotterdam naar Zierikzee. Tussen Den Bommel en Oude Tongen staat 2 kilometer...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 Anders doen. Robeco. The Investment Engineers. Het is easy december bij weekam.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoratie, kleding of elektronica. Eerst weekam.nl. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl smartpension. De mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. eerstweekamp.nl. Sint pakt uit voor ondernemers. Nu, één jaar, 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen? Zoé!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 9 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Daar leest u over de problemen van het Europese noodfonds wat maar niet vol lijkt te komen en dat was meer slecht nieuws. Ja, kredietbeoordelaars Standard Poor's besloot gisteravond de kredietwaardigheid van 37 internationale banken te verlagen. We are the only private bank in the world to have been awarded a triple a rating. Ja, de Rabobank is zijn o zo gekoesterde triple a status kwijt. Als enige commerciële bank in de wereld genoot de Rabobank deze hoogste status van betrouwbaarheid. Maar nu dus niet meer. Meneer Bruggink van de Rabobank, goedemorgen. Goedemorgen. Financieel topman Bert Bruggink, Hoe hard komt zoiets aan? Nou, we, we, we wisten dat dit uh, in de lucht uh, hing. We wisten dat uh, S&P al bijna een jaar bezig was met een, een nieuwe methodologie... En we wisten ook dat in die nieuwe methodologie banken niet meer triple-E gereed zouden kunnen zijn. Dus dat dit een, een onvermijdelijke uitkomst was, dat wisten we. Hmm. Je hield er rekening mee, meneer Brugink, maar het geeft wel aan hoe ernstig de, de situatie is, kan ik mij voorstellen. Als zelfs een coöperatieve bank, zoals de Rabobank, altijd geacht een veilige haven te zijn, zijn triple-E-status zijn kwijtraakt. Ja, nou ja, hoe ernstig. Het zie ik. Er is natuurlijk veel kritiek geweest op Ratinginstituut... ...en ten aanzien van hun methodologie. En S&P heeft zich dat aangetrokken. En een nieuwe methodologie geïntroduceerd, een nieuwe meetlat geïntroduceerd. En uh, ja, in feite kun je nu stellen dat uh, de dubbele E de, de, de vroegere triple E was. Hè, want met de dubbele E waar wij nu uh, uitgekomen zijn... Nou, oh, er is dus Om... eigenlijk helemaal niets aan de hand, zegt u, meneer Brugging. Uh, in feite kun je dat uh, constateren, want de bank is nog steeds uh, dezelfde kredietwaardige bank. Dat zegt S&P ook. Uh, alleen, uh, de triple E-categorie is uh, alleen nog maar beschikbaar voor een beperkt aantal landen. En dat is in feite de conclusie. Ja, en u bent ook niet de enige. Hè? Ook Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, nou noem maar op. Uh, die zijn ook allemaal afgewaardeerd. Ja. Heeft het wel consequenties voor uw uh, handelen? Moet u bijvoorbeeld uh, ja, meer betalen voor als, u, als u zelf leent? Nou ja, we hebben natuurlijk, uh, het is moeilijk om daar nu al uh, eerste reacties op uh, te geven, maar uh, de, eerste, de, de eerste reacties in de afgelopen twaalf uur in de markten zijn wat dat betreft uh, ronduit uh, positief in die zin van, uh, nou we hadden dit verwacht, uh, Rabobank is al ongeveer de laatste waar we ons zorgen over maken en we zien ook geen enkele effecten op dit moment op, uh, op prijsniveaus. Ja, maar dan, dan zouden we zeggen, dan hadden ze het ook wel zo kunnen laten. Als er geen enkele ja. reden toe was. Nou ja, dat, dat heb ik ook wel eens gedacht. Maar, ja. uh, <laughs> maar dan moet u bij S&P zijn, dat, ja. daar ga ik heel niet over. Maar ne? in feite zegt u uh, puur en alleen het feit dat we een Nederlandse bank zijn... ...maakt dat we die triple-A-status kwijtraken? Nou, een belangrijke wijziging inderdaad in de systematiek ten opzichte van de oude... ...is dat uh, vroeger de systematiek louter gebaseerd was op bankspecifieke criteria... En dat ze nu veel zwaarder meenemende economische omstandigheden waarin een bank te opereren heeft. En, dan, en er nog eens een keer aan toegevoegd de bankaire omgeving van het land waarin, nou in ons geval Nederland, waarin wij hebben te opereren. Mm -hmm. en, en dat heeft ons een puntje gekost inderdaad. Hoe zit het met die omstandigheden? Ziet u die zelf ook verslechteren? Nou, Nog het steeds. Het is evident dat de omstandigheden slecht zijn. En dat de omstandigheden in de eurozone... Uh, uh, in toenemende mate onder druk komen. En dat uh, de, de, de, de, ook duidelijk wordt dat de effecten gewoon op de reële economie... nu groter en groter aan het worden zijn. Ja, de, de, de, laten we even het rijtje aflopen. De EU is aan het wegzakken in een recessie, hebben we eerder deze week te horen gekregen. Investeerders mijden de eurozone. Niemand brandt zich meer aan al die hopeloze schuldenproblemen. Uh, banken verkopen hun obligaties. Wat merkt u, uw bank daarvan? Nou, en wat wij ervan merken, merken is natuurlijk dat onze klanten uh, door, door deze omstandigheden, uh, en, die, en, en heel veel klanten hebben natuurlijk al een, een aantal jaren van, uh, en dan met name de zakelijke klanten, uh, een aantal moeilijke jaren achter de rug, dat we met een eventuele recessie die ook eventueel in Nederland uh, aan de orde zou kunnen zijn, uh, opnieuw een periode ingaan die uh, uh, weinig positief is. Um, dus we, we hebben er gewoon rekening mee te houden dat uh, in de komende jaren bijvoorbeeld kredietverliezen uh, weer zullen gaan oplopen. En dat de klanten moeilijker in staat zullen zijn om aan hun verplichtingen te gaan voldoen. Dus ik dat ze hun schulden ten... niet kunnen terugbetalen aan de ja, Rabobank? Daar komt, het, daar, daar komt het om neer. Maar Kijk, dan, dan steeds... zult u misschien moeten gaan afschrijven. Dat uh, zou kunnen. Ik ben er natuurlijk nog steeds hoopvol gestemd dat uh, de, onze Europese politici uh, op het allerlaatste moment, want ik denk dat we daar wel heel dicht uh, tegenaan staan, op het allerlaatste moment met een aantal... Uh, uh, werkelijk effectieve maatregelen gaan komen en dat we dit, van, uh, dit kunnen afwenden, hmm. maar de, de tijd begint wel erg uh, te knijpen. Ja, een van die werkelijk effectieve maatregelen zou dan kunnen zijn dat ze inderdaad dat Europese noodfonds op orde krijgen, op grote krijgen. Uh, dat lukt ze niet tot nu toe. Ook het geld rolt ook niet meer die kant op. Uh, IMF is nu te hulp geroepen door de ministers van Financiën van de eurozone. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat uh, inderdaad de constatering dat het uh, ESF niet effectief lijkt te zijn, uh, klopt. We, ze, ze hebben geweldig veel moeite om, uh, om obligaties te plaatsen. Uh, IMF is dan, en trouwens ook de ECB, zijn dan de, de twee voor de hand liggende, ik zou zeggen, laatste alternatieven. En, uh, en ik denk dat we onze hoop inderdaad op die twee instituties uh, moeten vestigen. Om, uh, om Europa uh, door deze geweldig moeilijke periode heen te helpen. Gaat dat lukken, denkt u? Want er zijn heel wat analisten en economen um, die inmiddels aan het speculeren zijn... steeds meer en steeds vaker over het einde van de euro. Hoe ziet u dat? Uh, nou ja, je, je kunt er natuurlijk allerlei analyses... en ik geloof dat uh, tegenover elke mening ook wel een andere mening uh, te vinden is op dit moment. Uh, maar ik denk dat we uh, uiteindelijk toch met z'n allen in Europa moeten vaststellen... dat Europa, Europese Unie en als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 en ik, denk dat, en ik hoop waarachtig dat onze politici uh, iedere keer maar weer doordrongen zijn van dit feit. Ja. En dat ze op grond daarvan het niet zo ver laten komen dat uh, inderdaad de euro daadwerkelijk in gevaar okay, ik maar ik heb, ik heb begrepen, dat las ik althans in het Financiële Dagblad gisteren, dat, dat uw bank in ieder geval wel bezig is met scenario's voor een eventueel einde van de euro of voor het uitstappen van landen uit de euro. Zoals bijvoorbeeld Griekenland, klopt dat? Uh, dat klopt. Uh, uh, je kunt van een bank over zo niks anders verwachten. Hè? Want wij moeten gewoon voorbereid zijn op dit type van uh, rampscenario's. Uh, want je, je kunt moeilijk, als, als we daarmee geconfronteerd worden... van de ene dag op de andere, zeggen van... oh, dat hadden we niet verwacht. En wat gaan we nu doen? Dus je moet je daarop voorbereiden. Overigens niet zozeer op het einde van de euro... maar wel op de gedachte dat een enkel land... om wat voor reden dan ook, de eurozone zou verlaten. Okay. En daar, daar bereid je op voor. Dat kan niet anders. Goed. Dank voor uw uh, toelichting. Bert okay. Brugik, van Kwaar, de Rabobank. We gaan naar Tom van Teck. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Europa League draait nog wel vooral op in Europa. Twee ja. Nederlandse ploegen uh, vanavond AZ tegen Malmö. AZ heeft het wat lastig in Europa. Kan dat nog spannend worden? Ja, nou, in die zin het klopt helemaal dat de wedstrijd is waar het om gaat. PSV is al geplaatst, speelt ook, maar AZ speelt uit bij Malmö. Malmö heeft nog geen enkel punt verzameld. Dus uh, AZ moet wat dat betreft gewoon gaan winnen. Winnen ze daar, dan maken ze ook een hele grote stap. En misschien plaatsen ze zichzelf dan al rechtstreeks vanavond voor die volgende ronde. En het is bijzonder, want AZ heeft een ja, relatief slechte status met uitwedstrijden in Europa. Dat wil maar niet vlotten. Vanavond moet daar echt uh, verandering in komen. En zo sterk als ze spelen in de nationale competitie, zo moeizaam spelen ze dan soms toch hun Europese wedstrijden. Maar deze zou toch normaal gesproken tot een goed eind gebracht moeten kunnen worden. De Zweedse competitie ligt al bijna een maandje stil. Kortom, uh, alle ingrediënten aanwezig om AZ vanavond als derde club, derde Nederlandse club, zich te laten plaatsen voor de volgende ronde. En dat gaat eigenlijk ook gewoon Gebeuren daar in het koude Malmö. Kijk eens aan. Nou, dat is dan bij deze gezegd. Nog even naar Ajax, de Raad van Commissarissen. Um, de ledenraad heeft gevraagd. Eigenlijk geëist, dat ze zouden vertrekken. En dat gebeurt niet. Ze blijven voorlopig nog zitten. Tom, hoe lang kan dat nog duren? Ja, dat is een interessante zaak. Hè? Want uh, Ajax krijgt zijn derde ster. Maar om in de, in de rating te blijven, ze hebben want de junk status wel bereikt, zo langzamerhand. <lacht> uh, ja, ze hebben gisteren gezegd... we moeten het allemaal eerst eens even goed bekijken... op ons in laten werken. Inmiddels heeft het kruifkamp uh, bij monden van allerlei mensen... die zeggen dat ze Johan gesproken hebben. Dat is op zich tegenwoordig al een reden... om overal uh, voor camera's en zo te verschijnen. Uh, gezegd <lacht> dat er contracten moeten worden... Opgeëist. Het is ook nog niet helder of er wel een contract met Louis van Gaal is. Of dat dat nog voornemens was. Nou, ze kunnen nog blijven zitten. Iedereen zei dan, dan gaan ze 12 december weg. Maar dat kan niet, want dan is er weliswaar een uh, vergadering. Maar er is de agenda alweer voor vastgesteld. En dan zou er een nieuwe vergadering moeten worden uitgeschreven. 42 dagen later, dan zitten we op 23 januari. Tot die tijd zouden ze nog kunnen rekken. Maar iedereen gaat er toch wel vanuit als alles een beetje helder is en boven, boven water is... en met de achterbannen gesproken is, dat ze dan toch echt wel de eer aan zichzelf zullen houden. Maar voorlopig is er nog gewoon een raad van commissarissen. En als de vier niet gaan, gaat Kruijven ook niet. En omgekeerd. Dus uh, we blijven het dagelijks gezellig volgen. <laughs> ja, hoe ze elkaar gevangen houden. Dankjewel, Tom van okay. Ex-president Bakbo van Ivoorkust was al veel langer geleden afgewaardeerd. Zit nu vast in Scheveningen. Praten we straks uitgebreid over. Naar de verkeersinformatie bij de AWB, Dennis mooi. Er staat nu 90 kilometer file. Over het algemeen een normale spits met niet al te lange files. Maar op de A28 naar Utrecht, daar staat wel een hele lange. Daar kom ik zo bij. Eerst de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Weidewormen staat 3 kilometer. Daar staat een kapotte auto op de linker rijstrook. Die is dan ook afgekruist. A28. Zwolle-Utrecht. Er zijn een tweetal aanrijdingen gebeurd. Dus Amersfoort, Vathorst en Soesterberg staat 14 kilometer. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Als je die lange file wilt ontwijken... dan kan je omrijden via Hilversum... door eerst de A1 naar Amsterdam te volgen... en dan bij knooppunt Eemnes de A27 naar Utrecht. De N59 richting Zierikzee vanuit Rotterdam. Tussen Den Bommel en Oude Tongen staat 2 kilometer door een ongeluk. En ten noorden van Tilburg op de N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg... is de weg dicht tussen Loon op Zand en Tilburg-Noord. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan kan het toch opeens razendsnel gaan. De ene dag stond hij nog onder huisarrest in die voorkust. En de volgende ochtend zit de Ivoriaanse ex-president Bakbo... al in de Scheveningse gevangenis. Bakbo moet terechtstaan voor de gewelddadigheden... die kwamen na de presidentsverkiezingen eind vorig jaar. Hij verloor die verkiezingen, misschien weet u dat nog, van de huidige president Wattara. Maar Bakbo wilde van geen wijken weten. Na bijna een half jaar gewapende strijd waarbij vele mensen om het leven kwamen, werd Bakbo gevangen genomen en onder huisarrest geplaatst. We praten over de uitlevering van Bakbo aan het internationaal strafhof. En de gevolgen daarvan doen dat met Afrika-deskundige Steven Ellis van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u, net als zoveel anderen hebben wij gemerkt, verrast over de snelheid waarmee Bakbo is uitgeleverd aan het uh, Internationaal Strafhof? Ja, dat klopt. Ik, ik wist niet dat er een uh, formeel uh, uh, uh, eis was geweest om hem over te handigen naar het Internationaal Strafhof. Dus ja, ik was heel verbaasd om dat gisteren te leren. Was het niet beter geweest, uh, meneer Ellis, als uh, Bakbo in Ivoorkust zelf zou worden bericht? Nou... Misschien wel. De situatie is, zoals net gezegd... dat er was een, een lang soort sluimerende burgeroorlog... Wat, um, wat heel ernstig is geworden na die verkiezingen van vorig jaar. En dat heeft geleid tot inderdaad een korte een, een, een korte uh, oorlog... waarin zo'n 3000 mensen zijn gesneuveld. Ja. En, en de, maar het probleem is natuurlijk... Nou, hoe, de, er is wel verzoening nodig in dat land. En het is wel zo dat Bagbo uh, he, is, is, heeft geweigerd om de, de, de verkiezingsresultaten te accepteren. De, de, de aanklager moet bewijzen of hij persoonlijk verantwoordelijk is voor dodenskaars. Dat soort zaken waarschijnlijk wel, maar dat moet bewezen worden. Maar de punt is dat hij heeft toch steun van zo'n 40% van de bevolking. Nog en altijd... Ik denk steeds tot nu toe. In ieder geval 40% of iets meer hebben voor hem gestemd. En er is an, on, ongetwijfeld een soort harde kern. Maar hij heeft veel steun in het land. Dus het probleem is dat als hij, uh, als hij berecht wordt... of dat binnen het land is of buiten het land... dan wat voor signaal stuurt dat? Ik kan me voorstellen dat van het standpunt van de huidige president... meneer Ouattara, het is beter als dat buiten het land gebeurt. En dan niet alleen is er een meer objectief uh, justitie... maar hij kan... zeg maar. Hij is zijn eigen handen zijn vrij. Ja, maar in feite zegt u, meneer Ellis, eh, hoe dan ook zou het voor instabiliteit opnieuw kunnen zorgen in die voorkust? Dat is het groot probleem. En natuurlijk is het een heel moeilijk uh, probleem. In de zin dat. wat, wat ga je doen? Hij wordt berecht buiten het land of binnen het land? Of moet je hem dan een soort amnestie geven? En in dat geval, wat zegt dat over de verantwoordelijkheid voor mensenrechten Maar dit zijn problemen problemen die inherent zijn in de navolgen van een burgeroorlog. Ja. Is het voor Wattara ook niet eh, gevaarlijk? Want als er nu een grondig proces komt met een daarbij behorend grondig onderzoek... dan wordt er misschien ook wel meer duidelijk over zijn rol. Want tot nu toe is dat niet helemaal duidelijk... en welke rol hij heeft gespeeld in die haatoorlog, zoals u het noemt, in die voorkoest. Nou, er is, uh, zijn wel vragen te stellen daarover. In de zin dat uh, de heer Watteres zelf is geen krijgsheer. Het is een, uh, een ambtenaar uh, van vooral uh, vroeger een internationaal ambtenaar. Maar um, en, en een diplomaat, maar.. Hij wordt tot de macht gebracht door een, door een troepenmacht, wat niet direct onder zijn controle was. Maar een soort samenstellingen van legertjes en, uh, en een formele uh, uh, uh, rebel, rebellenbeweging. En daar waren zeker wat gruwelijkheden uh, uh, ja, uitgevoerd door die, door die mensen die hem aan de macht hebben gebracht. En dat heeft hij erkend en heeft gezegd, nou er gaat uh, on on onderzoek plaatsvinden. Wat er feitelijk gebeurt, zou ik niet weten. Weten, maar dat, uh, hoe, hoe meer de justitie wordt gevraagd voor Bakbo... dan hoe meer vragen zijn gesteld dan, wat, dan van, van wat is gebeurd aan uw kant, meneer de president. Mm. Even uh, groter kijkend. Hè. Er lopen bij het internationaal strafhof onder meer al processen... tegen vijf Congolese rebellenleiders, ook de Liberiaanse ex-president Taylor. En nu zit Bakbo dus ook in de gevangenis van Scheveningen. Er volgt een proces. Zullen Afrikaanse politieke en militaire leiders... denkt u meer en meer op hun tellen gaan passen? Ja, het uh, is zo so dat de Internationaal strafhof heeft tot nu toe uitsluitend tegen Afrikaanse, nou, er zijn, er zijn weinig gevallen, maar die zijn uitsluitend uh, over Afrikaanse krijgsheren of, of, of politici. En dat geeft de indruk natuurlijk dat dit iets bijzonders is voor Afrika, terwijl de Internationaal strafhof in principe bedoeld is uh, voor de hele wereld. De, het geval van ex-president Taylor van Liberia is iets anders. Het is waar dat hij zit ook, vast in, in Scheveningen op dit moment, maar hij wordt uh, berecht, door een andere tribunaal, dat is een speciaal tribunaal voor het land Sierra Leone. Dus het is, heeft niks te maken met de internationaal strafhof, Dat is een andere procedure. Maar toch stuurt het een signaal te zeggen nou, dit kan gebeuren. Nou, je kan zeggen, dat kan als positief geïnterpreteerd worden. Dus, dus mensen zijn bang voor mm. uh, internationale justitie. Maar... Um, het is niet de eerste keer. Er is een heel slim gebruik van gemaakt soms. Uh, uh, uh, uh, heel slim gebruik van gemaakt door Afrikaanse leiders. Uh, bijvoorbeeld, er was een rechtszaak wat nooit is nooit gearresteerd. Maar er is een bevel, uh, arrestatiebevel tegen Joseph Kony van, ja. van Uganda. Ja. En dat was op verzoek van de president van Uganda. Dus een slim president. En het is misschien een kan beetje daar wat Water. Kan er gebruik van maken. Ja. Precies, het is een beetje wat Watara probeert te doen. Het een gebruik maken van de internationale instanties. Goed. Om je, om je om je binnenlandse vijanden uh, kwijt, uh, kwijt te raken. Duidelijk. Dank dat u. Uh uw analyse wilde geven hier op dat Radio 1. Afrika-deskundige Steven Ellis van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Er wordt ook getwitterd over de uitlevering van Bakbo aan het internationaal strafhof. Er is vreugde onder de twitteraars. This is a great day for justice. Plane carrying Gagbo arrives in the Netherlands, schrijft African tyrants. En ik ken veel Ivorianen, zowel in Detroit als toen ik in West-Afrika was. Die vertelden me over de vreedheden van Gagbo. Blij dat hij in Den Haag is, zegt Davo Walit. Rutte en Obama zijn een populair koppel vanochtend in de kranten. Beide heren leken het voor de oog van de camera goed met elkaar te vinden. Volgens de Telegraaf zijn de twee beste maatjes geworden. Nou, trouw kijkt met een meer kritische blik naar de ontmoeting... en vraagt aan de Amerikaanse historicus James Kennedy... hoe belangrijk dat bezoek van Rutte aan Obama nou eigenlijk was. Helemaal niet, ah. is zijn antwoord. Althans, nou, een klein beetje. Verhoudingen met Nederland zijn voor Obama niet van belang... maar die met Europa wel. Obama denkt dat hij via Nederland de Duitsers minder sterk kan maken. aldus Kennedy. Een voormalig Europese commissievoorzitter en Italiaans eerste minister, Romano Prodi, richt zijn blik ook op Duitsland. Hij zegt in een interview met de Duitse weekblad Der Spiegel dat het land de enige bij machten is om de euro te redden en dringend moet beslissen hoe het wel wil doen. Als Duitsland dat niet doet, dan is het game over. Minister Van Bijsterveld, dan, die vindt dat ouders meer tijd aan hun kinderen moeten besteden. Desnoods ten koste van hun werk. Volkskrant vraagt de minister in de krant hoe ze dat regelde met haar drukke baan. En wat blijkt? Ze geeft toe dat ze veel betrokkener had kunnen zijn toen haar kinderen op de middelbare school zaten. Nou, bent u nieuwsgierig wat ze hier meer over te vertellen heeft? Blijf dan luisteren naar het Radio 1-journaal. We spreken haar straks uitgebreid een half uur lang rond de klok van half negen. Mondgenoot, laat het helder zijn. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van Bijsterveld. Ik had het motto, en dat blijft ook mijn motto. De basis op orde, de lat omhoog in het onderwijs. Zometeen live in het NOS Radio 1-journaal. Ik heb in de afgelopen tijd al heel veel dingen opgepakt. Heeft u een vraag voor Van Bijsterveld? Mail naar vraagteminister.nl, stel uw vraag en luister zometeen tussen half negen en negen. Kennis overdragen en zorgen dat jongeren klaar zijn voor hun toekomst. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Het batteriecomfort, de raindance douches van Hans Groen. Kijk op batterie.nl. Dit is Radio 1.